Él está aquí. Um, bien, um, hoy quería llamar a algunas personas que um, han terminado el seminario de el curso de salvación sobre la sobre doctrina de la salvación. Um, tengo aquí, bueno, Grecia no está hoy. A ver, Nora, la hermana Nora. ¿Quién puede sacar una foto para mí? Aquí arriba. Yes. ¿Qué te pareció el curso, hermana? Bueno, para mí fue un poco complicado a pesar de que el pastor eh, eh, sus enseñanzas son muy eh, eh, claras. Pero bueno, a mí me costó un poco, pero como dicen aquí, no <laughs> I'm yeah. Eh, estoy muy feliz que poco a poco voy eh, eh enrique, enriqueciéndome espiritualmente. Amén. Mana Lourdes Martínez. Hey. Tremendo Lourdes, pa bien. Fleistiert. Woll ihr iets aan? <laughs> Nee, nee. Angelique Centeno Was het makkelijk? Nee het was niet makkelijk Het is de eerste keer in 15 jaar dat ik zo'n diepe bijbelstudie heb mogen hebben en ik ben nu lijf rotterdam dankbaar voor God is goed Carianne Lambrinos. Ja, yeah. het uh. is certificaat van Doctrine van de Redding. Als, als nog iemand dat wil doen... ...je kan die, die cursus vinden op onze website. En als je er helemaal klaar ben, voor bent... ...dan kun je altijd vragen voor een examen... En dan kunnen we die examen maken hier in de kerk. Elke woensdag zijn we hier met onze Bijbelstudie. En doen we. nu zijn we bezig met de doctrine van de openbaring. De doctrine van de openbaring. Glorie aan God. Goed, um, we gaan um, deze week vasten we voor de 10e, voor, voor 10 november. Dus ik, ik nodig jullie uit om mee te doen... in deze vaste periode van deze week. Um, als je kan tot 12 uur, tot drie uur... tot vijf uur, tot, tot uh, de tijd dat je kan. Dan gaan we vasten voor de volgende week. En um, het wordt een heel gezegende dienst. We, we, we zullen een predikant hebben vanuit um, Amerika. En uh, we, we zullen ook veel eten hebben... ...en drinken en... ...nodig de mensen uit om te komen... ...en laat ze allemaal komen... ...en laten we allemaal uh, feest vieren. eerste jaar van ons bestaan hier in Rotterdam. God is goed. We hebben ook... Uh, ...we missen ook een paar broeders en zusters. Een paar zijn ziek. En we bidden ook voor hun. En we wil, ik wil ook bidden voor onze zuster... Um, Sonali. Ze moet morgen weer opereren. Dus... Laat even opstaan en voor haar bidden. Amen. Vader God, we komen in uw aanwezigheid, O oh Heer. We zijn dankbaar voor deze dienst, O oh Heer. Op dit moment, Vader, we vragen voor onze zuster Sonali, die uh, morgen moet gaan uh, opereren. Vader, we vragen dat u, O oh Heer, al de dokters zal gebruiken, O oh Heer, om, om deze operatie goed te laten gaan, O oh Heer. En geef de dokters wijsheid, O oh Heer. He, uh, geef uw dochter ook de kracht om door deze operatie heen te gaan. En dat alles goed zal komen vader. We geloven dat vanochtend in de naam van zoon uh, Jezus Christus. Vader we vragen voor uw bescherming over haar leven. We vragen dat u haar moed zal geven om, om nog een keer door die narcosis te gaan vader. vader en geef haar de kracht en de moed om eruit te komen uh, gezond. En, en, en, dat, en geef haar ook een uh, spoedig herstel. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. God is goed. Alright, Dat was één. We gaan... Um, dus volgende, de komende week gaan we vasten en bidden. Dus als je tijd wil maken voor dit thuis... dan kunnen we vasten en bidden voor... de dienst van 10 um, november voor Rotterdam... En ook voor dingen die je misschien nog um, aan God vraagt. Maar je weet nog niet waarom je het niet hebt gekregen. Of dingen die je misschien in je verlangenlijst hebt. Je kan altijd uh, bidden en vasten om, om, naar God toe. En hij zal het geven als het volgens zijn wil is. Amen. Dus laten we deze week uh, vasten en bidden. En um, God vragen voor... Het vullen van deze kerk, het vullen van ons leven met zijn aanwezigheid. En, en ook dat al je um, vragen dat je hebt tot hem, dat kan je ook geven aan hem deze week in uh, gebed en vasten. right. laten we gaan naar het woord van God. Vandaag beginnen we met een, een nieuwe serie. En die gaat over het boek van Galaten. We gaan lezen van um, vers 1 tot met 10. Galatië hoofdstuk 1, vers 1 tot met 10. Als we even kunnen opstaan om de woord van God te lezen. mens dat Paulus een apostel geroepen niet vanwege mensen ook niet door, men, door een mens maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood opgewerkt heeft en al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden... opdat hij ons zal ontrukken van de tegenwoordig slechte wereld... overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem... die u in de genade van Christus geroepen heeft... Naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen. En de evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een an engel uit de hemel. U een evangelie zouden verkondigen. Anders dan wat wij u verkondigd hebben. Die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben. Zo zeg ik ook nu weer. Als iemand een evangelie verkondigt anders dan wat... u ontvangen hebt... die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig... met mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers... nog mensen behaag... zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Amen. Amen. Dank u wel vader voor uw woord. Spreek tot ons hart van de ochtend, heer. En dat uw woord... Um, wortel zou krijgen... In ons, in ons hart en, en zou groeien en veel vrucht te geven in ons leven, vader. We vragen dat u elke hart zal aanraken hier vanochtend... en dat wij ver veranderd zullen worden hier vanochtend, we Heer. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Dus, ehm... Um, we zijn bezig met het boek van Galaten... Um, Galatië is een boek die geschreven is... ...door Paulus aan, aan de mensen in Galatië. Galatië um, was een plek midden in Turkije. Tegenwoordig Turkije. Midden in Turkije was die, die, die plek Galatië. En het boek van Galatië spreekt over vrijheid. Vrijheid. Het thema van deze um, boek is vrijheid. Het is een heel korte... Boek. Het heeft zes hoofdstukken. Dus je kan heel snel lezen. Maar het is een heel diepe boek. En het heeft veel mensen aangeraakt. heeft veel mensen van mening laten veranderen. Mensen zoals Martin Luther. Mensen zoals John Wesley. Mensen zoals John Calvin. Al die, die, die grote theologen die we kennen. Die zijn allemaal aangeraakt door deze boek door deze uh, boek. Want hier, so, uh, hier... spreekt het... dat wij... zijn vrij... in Jezus Christus. We zijn vrij. hoe kunnen we vrij zijn... van schuldgevoel? Hoe kunnen we vrij zijn van angst? Hoe kunnen we vrij zijn van twijfels? Vrij van zonde? En... vrij van altijd proberen... maar nooit lukken... Die vrijheid, hoe kunnen we dat bereiken? Hier in deze boek vind je het antwoord. En we gaan ons verdiepen uh, in de komende periode in deze boek. En dan zullen we heel veel uh, leer van onze, van de apostel Paulus krijgen. Die, die, die van God zelf is gekomen. Amen. Dit boek is een boek die, die goed is voor mensen die net christen is geworden. Maar ook mensen die al lang christen zijn. Of mensen die niet christen zijn. Dit is een perfecte boek voor al deze drie soorten mensen. Amen. Glorie aan God. Nou. Dus. Um, wat gebeurt hier? Voor wie, voor wie is dit boek? Als we lezen in vers 1. Hij zegt Paulus een apostel geroepen. Niet vanwege mensen. Ook niet door een mens. Maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de dood opgewerkt heeft. Hier is de schrijver is duidelijk, is Paulus, de apostel. Hij zegt duidelijk, ik ben niet geroepen door mensen. Het is niet mensen die mij hebben geroepen om dit te doen. Het is God zelf die mij als een apostel heeft gestuurd. Een apostel is iemand die wordt gestuurd met, um, met, de, met de woord van, van degene die hem stuurt. De apostel is, is iemand die is gestuurd met een, een bevel om iets te zeggen aan de, aan de mensen. En dit was de twaalf apostelen van Jezus. En Paulus kwam ook erbij later als gestuurd door God zelf Naar de mensen. God stuurde Paulus. Hij zegt, ik praat niet uit mijn eigen woorden. Ik, ik praat niet over mezelf. Ik praat namens God. God, de Vader, heeft mij gestuurd. Jezus Christus... Heeft mij gestuurd. En, en um, hij, stuurt, hij schrijft aan de Galatiërs. En de Galatiërs waren um, een, groep, een groep kerken in, in Midden-Turkije. Toen Paulus um, ging in, zijn, in de, zijn zendelingenwerk, de eerste reis die hij deed, hij sprak daar mensen over Jezus. En die mensen bekeerden tot Jezus. En daar begonnen verschillende kerken te ontstaan in, in Galatië. En na een tijdje ging hij weer weg naar andere plekken om het evangelie te verkondigen. Dus um, hij ging daar en hij hoorde dingen daarna over die kerken daar. En daarom schrijft hij hier het boek van Galaten. Als je meer wil weten wat hij deed in Galatie. Je kan lezen in handelingen hoofdstuk 13, hoofdstuk 14. Dan kun je lekker thuis gaan lezen vanmiddag. Terwijl je kopje thee, kopje thee drinkt of kopje koffie. Amen, Lourdes. <laughs> geloof je aan God. Um, dus Paulus wil duidelijk hier zeggen dat hij met autoriteit spreekt. Hij spreekt met autoriteit van Jezus Christus zelf. Um, toen ik... Um, toen we klein waren, we, waren, we hadden een tv en een afstandsbediening. In die tijd waren er geen um, laptops of telefoons zoals tegenwoordig. Ik ben wat van de uh, prehistorische tijdsperk... En Gillian. Voor Galien, je kan zich niet vinden in zulke tijd. Maar in die tijd, we waren met z'n vijf thuis... en... Je kan voorstellen, je hebt vijf, Mijn ouders hadden vijf kinderen, één televisie, één afstandsbediening. Dus dit betekent ruzie, want er waren vier of vijf zenders in die tijd. En je wou, als ik de afstandsbediening van iemand anders pakte, ik ging zitten op de bank en ik zat op die zender die ik wil kijken en en ze begonnen te klagen en, en ruzie en het gaat zo maar door. En ze zeggen, geef mij de afstandsbediening, geef mij de afstandsbediening. En ik zeg, nee, nee, ik ben de oudste, ik geef niet de afstandsbediening. Dus ik luister niet naar hen. Maar als, ze gingen naar mijn ouders en, en ze gingen klagen. En als een van hen kwam en zei, papa zei. Je moet mij die afstandsbediening geven. Dan was het een ander verhaal. Dan moest ik wel die afstandsbediening geven. Want ja, je wil niet, ik wil geen probleem hebben met mijn vader en mijn moeder. Dus, wat, wat betekent dit? Dit betekent dat um, als iemand iets gaat zeggen namens een andere persoon die autoriteit heeft. Dan moeten die anderen luisteren. In, in dit geval moest ik luisteren. Want uh, ze spraken niet meer uit zichzelf. Maar ze spraken namens mijn ouders. En zo is het ook met Paulus. Hij zegt hier duidelijk in het begin van, van Galaten: Hé, hey, ik ben apostel van Jezus Christus. Van God. Gestuurde God. Halleluja. Dus het is iemand die spreekt met autoriteit. Het is iemand die spreekt met ...woorden van God zelf. En daarom moesten ze luisteren. En daarom moeten wij ook luisteren. Allright. Um, Wat is gebeurd precies hier in, in, in, de, in, in Galaten? Ze waren begonnen goed. Ze waren goed bezig. Um, ze begonnen God te aanbidden. Ze waren goed bezig in de kerk. Alles ging Goed. Alleen, op een gegeven moment kwamen een paar um, Joodse christenen van Jeruzalem. En die kwamen en zeiden tegen hun luister. Um, jullie hebben de evangelie um, gehoord van Paulus, maar er moet nog iets erbij komen. Er moet iets erbij komen. Um, jullie moeten um, besneden worden. Jullie moeten de wet volgen volgens het oude testament. Jullie moeten echt alles gaan volgen zoals de Oude Testament. Dus uh, jullie zijn goed bezig met Christus. Maar jullie moeten nog dingen erbij zetten. Het is, het is niet Jezus alleen. Het is Jezus plus iets. Jezus plus iets. Anders. En die iets is de wet. En de Oude Testament, de Oude Testamentse wetten, de rituelen. En dit was het probleem die was ontstaan in die, in die gemeentes. Ze begonnen te luisteren naar, naar die mensen en ze dachten: oh, wacht even, Paulus heeft ons verkeerd geleerd. Paulus heeft ons verkeerd geleerd. Het is niet alleen Jezus, maar het is Jezus plus. Jezus plus iets. Plus het houden van de wet. Plus rituelen van het Oude Testament. Plus al die dingen. En. En hierdoor ontstaat een probleem in die kerken. Want die mensen begonnen te doen wat de Joden deden. Ze begonnen de wetten te gaan volgen. En dit, als je ziet, als je leest de eerste tien versen die we hebben gelezen. Denk je dat Paulus blij mee is? Hij is niet helemaal niet blij. Hij is woedend. Hij, je ziet hier woorden in het Nieuw Testament, die heel sterk zijn. Die je, uh, soms je bijna niet ziet in het Nieuw Testament. Dit zijn heel felle woorden... die Paulus schrijft aan, aan de gemeente. En hij zegt... Um, in, in vers 3 en 4... Hij zegt... Genade zij uw vrede van God de Vader... en van onze Heer Jezus Christus... die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden... Opdat Hij ons zal ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig aan de wil van onze God de Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Halleluja. Hij begint hier gelijk zijn brief te vertellen van, het is Jezus die onze zonde wegneemt. Amen. Het is Jezus Christus die onze zonde wegneemt wegneemt. Halleluja. Het is niet Jezus plus iets anders. En dat moeten we duidelijk hebben als christenen. En dat, wil, dat is heel belangrijk wat hier in de boek van Galaten staat. Het is niet Jezus plus iets anders. Het is Jezus. En het is jammer dat tegenwoordig veel, veel mensen die christenen zijn, die zijn een beetje richting gaan van van werken, van de traditie van de joden... en ze zoeken al die soorten dingen van vroeger... Om, om, om te zetten in de gemeente van Jezus. En dat is wat precies Paulus boos over is. Het is niet Jezus plus iets anders. Het is Jezus alleen. Hij alleen kan onze zonden vergeven. En hij wil duidelijk maken... Onze redding is niet begonnen bij ons. Het is niet ons plan. Het is Gods plan. Amen. Het is plan van God. Het is liefde van God. Alles kwam van hem. Het is niet wij die dingen gaan doen om dat te bereiken. Alles is begonnen bij hem. Alles is gedaan door hem. Halleluja. Um, dus wat, wat is precies hier de gevaar? Wat is precies hier de crisis? Um, normaal gesproken, bijvoorbeeld als je ziet in vers 4 en vers 5... Hij, hij, hij, hij, hij spreekt hier het evangelie wat het precies is. En hij gaat gelijk aan de, aan de issue, aan het probleem. Normaal, in, in andere brieven van Paulus, hij, hij dankt God voor die mensen... Hij zegt, ik dank God voor jullie. Dat jullie zo en zo zijn. Dat jullie zo hebben gedragen. Dat jullie zo goed bezig zijn. Dit en dat. Maar hier in Galaten is hij heel, heel fel. Hij gaat gelijk. boem. Jullie zijn hier goed bezig. Er is geen dankbaarheid hier. Er is geen tijd voor, die, voor dankbaarheid. Hij was woedend. Je ziet het. Want ze hebben iets... Gedaan. Ze waren met iets bezig die heel gevaarlijk is. Als je ziet de kerk van Corinthiërs, die ook heel veel rare dingen deed in het begin. Maar ga laten. In de, in de, voor de kerk van Corinthiërs, hij schrijft. En hij dankt God voor hen. En al die, al die dankbaarheid die hij had. Maar hier is het echt zo erg dat hij. Helemaal vergeet om te danken en hij gaat gelijk aan de slag. En hij zegt hier, um, vers 6, laten we gaan naar vers 6. Kun je 6? Hij zegt hier, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt.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 Ik ben, ik ben in shock hoe het zo snel is gegaan bij jullie. Jullie waren goed begonnen, jullie waren goed bezig, maar jullie gaven gehoor aan de mensen die kwamen met Jezus plus iets anders. Jullie gaven gehoor aan de mensen die kwamen, het is Jezus is goed, het Evangelie is goed, maar je moet iets anders ook erbij doen. Je moet iets anders ook. Um, doen van het oude testament. Iets anders van de wetten. Van de rituelen. Hij zegt hier. Ik verwonder me hoe, hoe het zo snel is. Is, is gegaan met, bij, bij jullie. Ik, ik begrijp het niet. En dit. Is wat. Het is een gevaar. Die wij als gemeente. Of wij als persoon. Heel vaak kunnen. Um, lopen. En dat is. Het gevaar van legalisme. Legalisme is dat je... Um, dat je, je denkt... Dat je redding... Is een beloning. Je denkt... Dat je wordt gered... Omdat je iets hebt gedaan. Omdat... En dan heb je een beloning van een redding. En dat was het probleem... Hier. Ze dachten van... Oké, okay, Christus is goed, maar ik moet ook dingen bij doen. om dat te verdienen. Want ze wilden het verdienen. Sommigen denken dat de, de redding van hun ziel. is net als een trap. Weet je een trap? Je gaat een stap omhoog. en dan ga je nog een stap omhoog. en dan ga je nog een stap omhoog. en dan ben je gered. Maar zo werkt het niet bij God. Zo kan het niet zijn. Het is niet zo dat je trap uh, stap bij stap naar boven gaat. Nee. Hij heeft alles gedaan. We zijn al gered in Jezus Christus. We hoeven niks extra te doen. Dus um, het probleem hier is dat mensen dachten van... Ik moet iets extra gaan doen. De... de, de de joden die kwamen en zeiden van, jullie moeten iets extra gaan doen. Jullie moeten iets extra geven, iets extra doen om gered te worden. Er zijn mensen die, die, lega, die, die voor legalisme gaan. En anderen die gaan naar de wetteloosheid. Die denken van, ik heb, ik heb, ik heb niks nodig. Ik heb geen wetten nodig, ik heb niks nodig. Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil. En ik leef in, in, in alles wat, ik, wat mijn vlees wil. En, en dat is wat ik ga doen met mijn leven. Dat is ook niet goed. De, wat de boek van Galaten hier spreekt... is niet dat mensen gaan doen wat ze willen... en gaan leven volgens het vlees. We gaan ook daarna kijken naar, naar dit stukje. Het is iets anders. Het is, je bent niet meer afhankelijk van de wet... Maar je bent ook niet iemand die zomaar een, een, een leven van wetteloosheid leeft. Je bent iemand die een relatie hebt met Jezus Christus. Dus het gevaar hier was beloning. Was, ik kan zelfs dingen doen om mijn redding te, om te, te verdienen. En dat is heel vaak heel, heel een gevaar voor ons leven zelf, want wij zijn geïndoctrineerd in het leven van ik moet dingen doen om ik moet dingen verdienen. Zeg maar, ik moet dingen doen om iets een beloning te krijgen. Bijvoorbeeld vanaf to, als je klein bent, dan je, je studeert hard om een goed cijfer te krijgen. En dat is jouw beloning. Je studeert hard en je krijgt een goede cijfer. Um, je doet je best en je krijgt je diploma. Je werkt hard en je krijgt een goede loon. Uh, en je blijft harder werken en je krijgt een uh, betere positie op je werk. En alles hier in de wereld draait om beloning, beloning, beloning. Dus je, je, je, je verdient die dingen. Je moet dingen kunnen verdienen. En met die mentaliteit komen we naar Jezus en denken van... ik moet dit ook kunnen verdienen. Maar het is niet zo. Je kan het niet verdienen. We kunnen het niet verdienen. Halleluja. Laten we lezen in um, Ephesus 2. Ephesus 2 um, vers 8 en 9... Maar blijf wel met gelaten. We gaan terug naar Galaten straks. Zijn jullie met mij vanochtend? Hoeveel vrije mensen hebben we hier vanochtend? Oh, jullie zijn niet vrij? Of moeten jullie nog koffie hebben? <laughs> Hoeveel vrije mensen hebben we hier vanochtend? Halleluja. God is goed. Ephesians 2 vers 8 en 9. Zegt... Door uw geloof in hem bent u gered. En dat komt door zijn genade. Van wie is genade? Zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste. Maar een geschenk. Het is een cadeau. Het is hier die God ons geeft. Niemand. Niemand. Niemand. Niet eens een pastor. Niet eens een persoon die altijd in wit Gekleed is en denkt dat is superheilig is. Niemand zou zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Halleluja. Niemand kan zeggen: Ik heb het verdiend. Niemand. Dus het is duidelijk. En het probleem is: Wij komen van een, een, een wereld van concurrentie. En we willen. Naar de kerk komen. En, en we willen ook dingen verdienen. We willen ook beloning krijgen. En we denken van... Oké, okay, maar ik kan dit niet accepteren. Het is te makkelijk. Het is een geschenk. Ik wil verdienen. En dit was het probleem van de kerk in Galaten. Ze dachten van... Oké, okay, het is niet alleen Jezus. Maar het is Jezus plus. Plus. En we moeten goed opletten, er zullen altijd mensen komen om het evangelie te verdraaien. Er zullen altijd mensen komen om een, een leugentje erbij te zetten. En wij als christenen moeten goed gefundeerd zijn in het woord van God, zodat we niet vallen in zulke streken. Er zullen altijd mensen komen om het te verdraaien. Laten we lezen in gelaten 1 vers 8. Gelaten 1 vers 8. En hier, hier wordt het een beetje um, feller worden. Dus zet je gordel om. En we gaan ervoor. Zijn jullie er klaar voor? Hij zegt hier. Maar, maar zelfs. Als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zou verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is een vloeking die hij, die hij zet gewoon op, op die mensen. En hij zegt hier in vers 9 nogmaals, zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer... Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt. Die zij vervloekt. Wauw. Dat is uh, Galatië 2. Dus ik moet er 1 zeggen. Die zij vervloekt. Hier spreekt hij heel duidelijk, heel fel. Hij zegt niemand kan een ander evangelie brengen die, die, die, die anders is dan Redding alleen door middel van Jezus Christus. Het kan niet anders zijn. Het kan niet een evangelie zijn waar je zegt, het is Jezus plus iets anders. Kijk, die Joodse christenen, die kwamen en ze zeiden, het is goed dat jullie christenen zijn. Het is, Jezus is, is gestorven. Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus is naar de hemel. Dat is, klopt allemaal. Allemaal klopt. Maar... Maar jullie moeten iets extra gaan doen. Jullie moeten ook dit, de, de, de rituelen, de, jullie moeten ook besneden worden. Jullie moeten ook die dingen gaan doen van het Oude Testament. En dat kan niet. En hij gebruikt hier een woord vervloekt. En vervloekt hier is in het Grieks, in het origineel, is anathema. En anathema is vervloekt of ga naar de hel. Laat ze maar naar de hel gaan. En dit is een heel sterke woord. Hè? Hij zegt gewoon. Als zulke mensen dingen pr komen preken. Laat ze maar naar de hel gaan. Wow Paulus. Ben jij uh, apostel van Jezus Christus. En je praat met zo felle woorden. Ja. Want. Wat deze mensen aan het doen waren. Ze namen de, de waarde van de offer van Jezus weg ze, ze, ze willen iets bijzetten en je kan niks bijzetten we kunnen niks bijzetten het is gedaan en we zijn gered en als iemand anders iets anders spreekt zegt Paulus laat ze maar naar de hel gaan want het kan niet er is geen andere oplossing er is geen andere redding er is niks anders dat je kan doen om te verdienen het is allemaal door middel van genade. En weet je, het probleem hier is dat um, mensen beginnen um, superieur te voelen. Hoe meer je dingen doet, hoe meer je verdient, hoe beter je bent in positie in het in Koninkrijk van God. Jezus begint iets aan de schaduw te, te worden. Het gaat meer nu over wat ik doe. En wat ik heb gedaan. En wat ik aan het bezig ben. Wat ik heb bereikt. Ja, Jezus is goed. Jezus. Hij stieft voor onze zonden. Maar ik ben zo ver nu. Dat ik. Um, dat ik mijn, mijn redding verdient. En weet je. Soms spreken met. Met, met christenen. En, en ze denken. Ze, ze hebben zo'n manier van denken. van Ik ben zo ver. Ik ben zo hoog nu. Alsof ze aan de vliegen zijn. Of fluctueren. En dan denk je van. Het gaat om Jezus. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om waar, waar ik nu ben. Het is Jezus. Zonder Jezus kan ik duizend uren per dag bidden. Maar het heeft geen waarde. Want het is wat hij heeft gedaan voor ons. Het is wat hij heeft gedaan voor ons leven. Dus hij komt hier met hele felle woorden. En weet je soms... Wij als christenen... We zijn bang voor confrontatie. Maar hier... Je ziet Paulus... Hij gaat gelijk ter confrontatie. Hij zegt... Zulke mensen... Moet je gewoon zeggen... Go to hell. Dat is het is de enige moment dat je dat kan zeggen. oké? Okay? Dit elke keer gaan gebruiken. Maar... Hij zegt hier... Kijk... Zulke mensen... Ze gaan zelf en ze willen jullie meenemen. Dus dat accepteer ik niet. Dat accepteer ik niet. En hij begon te confronteren. En wij als christen moeten ook leren... dat soms moeten wij ook confrontatie aangaan. We moeten niet altijd um, met onze mond dicht blijven. Als iemand een verkeerde leer brengt... je zegt, hé, hey, dat is niet wat in de Bijbel staat... Hoezo moet ik dit gaan doen om gered te worden? Hoezo moet ik dat gaan doen om gered te worden? Nee. We worden gered door genade. Geloof in Jezus Christus en je bent gered. Het is niet wat we doen. En, en zulke mensen en zulke leer moeten we altijd kunnen confronteren. We moeten niet bang zijn om het te vertellen dat het niet waar is. Want confrontatie moet soms. En felle confrontatie, zoals hier, Paulus. ...gebruik deze woorden moet ook soms. Want soms... Zijn, ...komen mensen met leugens. Soms komen mensen met een, verkeer, een verdraaide evangelie. En ze gaan die zaad... ...gooien op... Um, pasgeboren christenen. En ze halen die christenen uit de kudde. En ze brengen hen naar vernietiging. En dat kunnen we niet... ...accepteren. Dat... Zullen we ook niet accepteren. Dat accepteert Paulus ook niet. Hij zegt, zulke mensen moet je, um, is vervloekt. Hij zegt, is vervloekt. En ik denk, die, die, die vloeking is ook geldig. Tegenwoordig. Iedereen die de evangelie verdraait. En iets extra's erbij zet. Anders dan Jezus Christus. Dan geldt die ook tegenwoordig. En dan, we lezen in vers 10. Laten we naar vers 10 gaan. Zijn jullie met mij vanochtend? Amen. Ik, ik leer niet dat jullie mogen vloeken. Ik zeg alleen wat hier staat. Amen. Hij zegt in vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaag, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Amen. Hij zegt hier, ik ben niet hier om jullie um, vriendjes te, vriend te zijn. en jullie, um, Dat jullie van mij um, leuk vinden en dat jullie met mij uit willen gaan. En dat, nee, ik ben gekomen om het woord van God te preken. Ik ben een dienstknecht van God. Ik spreek wat God tegen mij heeft gegeven. Ik kan niks anders doen. En soms. Moeten we ook zo zijn. We moeten gewoon spreken. Wat we moeten spreken. We moeten gewoon spreken wat in het woord van God staat. We moeten niet. aan uh, Mensen willen behagen. We moeten God behagen. Mensen behagen is leuk. Je, krijgt, je wordt vriend van hen. Iedereen wil met jou zijn. Als je mensen behaagt. Maar als je God behaagt. Veel mensen zullen verlaten. Huh? Veel mensen verlaten ons als we God willen behagen. Maar maakt niet uit. Hij stuurt andere mensen. Amen. Hij stuurt nieuwe vrienden. Hij stuurt nieuwe, nieuwe, um, een nieuwe familie. De familie, de kerk van Jezus Christus. Amen. Dus dit is wat het begin van het boek van Galatia ons vertelt... Mensen wilden iets erbij zetten. Iets extra. Maar dat is verboden. Zeg samen met mij. Jezus en iets extra is verboden. Amen. Het is alleen maar Jezus. Het is hem alleen. We zijn gered door Jezus Christus. En hij heeft alles gedaan voor onze redding. Niks meer is, is nodig. Nou, we zullen in de, in, in de komende series we zullen zien hoe we precies um, zonder wet kunnen leven, maar toch. Dus, zeg maar dat we vrij kunnen zijn van de wet, maar toch leven we een goede leven. Een leven die God behaagt. En we zullen ons verdiepen in het in boek van Galaten. En ik denk dat het een heel interessant boek voor ons tegenwoordig. Dus. Dit is wat Paulus in het begin van zijn brief vertelt. Hij is woedend, hij is boos met wat aan de hand is hier in, um, in Galatië. En hij wil de christenen daar beschermen door middel van deze brief. Amen. Laten we even gaan opstaan. En we gaan bidden. De muzikanten kunnen komen. Vader God, we komen in uw aanwezigheid. O Heer, We zijn dankbaar voor deze dienst. Dankbaar voor uw woord. We begrijpen vader dat soms... door onze mentaliteit van concurrentie... door onze mentaliteit van verdienen... van beloning... dat we soms met die mentaliteit... naar u toe komen. En we denken van... ik heb iets... Ik, ik ben, ik, ik, u, u moet ons betalen... want ik heb iets gedaan... die u moet betalen... Maar bij u kunnen we, niks dan, kunnen, kunnen we niks doen dat u ons kan betalen. Het is alleen door genade. Het is een, gesche een geschenk van uw Heer. Het is u die ons lief heeft gehad. Het is u die naar ons keek toen we verdorven waren. Het is u die naar ons keek toen we ver in de duisternis waren. En u keek met genade naar ons toe. Uw blik naar ons, uw liefde. En u ging en betaalde de, de, de prijs voor ons leven. Voor onze redding. En we zijn zo dankbaar vanochtend, heer. We zijn dankbaar voor alles wat u deed voor ons aan de kruis. En we zijn dankbaar, heer, dat het is niet wat wij doen Wij kunnen niks verdienen. Het is wat u deed voor ons. En dat maakt ons vrij. Vrij van denken van, ik moet extra gaan doen, anders word ik niet gered. Vrij van het denken van, ik moet regels gaan, gaan volgen, anders word ik niet gered. Vrij van al die, die aanvallen van de vijand. Want als wij begrijpen dat alles draait om U, en wat U deed aan de kruis, dan zijn we vrij. Waarlijk vrij. Halleluja, we zijn tot vrijheid geroepen. We zijn tot vrijheid geroepen, Heer. En we willen van die vrijheid genieten weten dat uw liefde voor ons zo groot is. Zo machtig is. Dat u in één keer. In één keer. Alle onze zonden heeft vergeven. Dat u in één keer de prijs heeft betaald. Zodat wij vrij kunnen zijn. Halleluja. Vader en dat we ook aan anderen zullen vertellen. Dat ze vrij kunnen zijn. In Jezus Christus. Dat ze de mogelijkheid hebben om vrij te leven vrij van de zonde vrij van de schuld tegenover God dat ze zijn vrijgesproken aan de kruis en als, ze moeten maar geloven en ze zijn gered dank u Jezus dank u Vader wij geloven voor grotere dingen wij geloven voor grote beweging van u in ons midden halleluja en dank u Heer ook vanochtend voor de heilige maal, heer. We zijn dankbaar vanochtend dat we dat kunnen doen. En we herinneren ook... wat u deed aan de kruis voor ons. Het bloed... Die, die, die stort neer voor ons, heer. Voor al onze zonden. Voor al onze fouten. Al onze leugens. Alles wat we deden die verkeerd waren, heer. Daar was de prijs betaald. En vandaag... gaan we ook uh, vieren... De heilige maal, dit zo'n belangrijk um, een moment dat, dat wij als gemeente kunnen vieren en herinneren wat je deed voor ons aan on de kruis. Amen. Laten we gelijk gaan naar 1 Corinthians 13. Sorry, 11, 1 Corinthians 11. Vers 23. In Collegië 11, 23 zeg: Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En hij, als hij gedankt had, braakte hij het en zeide: Neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat voor mij... tot, tot mijn gedachtenis. De nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondsmaal en zeide, deze drinkbeker is het nieuw testament in mijn verbond. Doe dat, zodat ik wel als gij dit zult drinken, tot mijn gedachten is. Want zodat ik wel gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigde de dood des Heer tot, totdat hij. Komt. Halleluja. we so wie onvoorwaardelijk dit brood eet of de drinkbeker des Heer drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heer. Maar de mens beproeft zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van het drinkbeker. Want die onvoorwaardelijk on, on, eet en drink, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. ...niet onderscheidend het lichaam des Heer. Daarom zijn onder u vele zwaken en, en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden... ...zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden... ...zo worden wij van de Heer getuchtigd... ...opdat wij niet met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zodan, mijn broeders... ...als gij samenkomt om te eten verwacht er kan er toch zo iemand honger dat hij het thuis eet. Opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zou gekomen zijn. Amen. Hier spreekt Paulus over de heiligmaal. Hij maakt duidelijk dat dit is geen spelletje is. Het is iets voor de kerk. Wat gebeurde in die tijd was, ze kwamen samen. En ze gingen vieren en iedereen ging rennen, pak het brood, pak het eten en wegrennen. En de, degene die la, als laatst kwam, die had niks meer over. En het was, het, het, mensen begonnen ruzie te maken, waarom heb jij wel, ik niet? En het was een hele chaos geworden. En hij zei, hey, luister, luister, als je honger hebt, moet je thuis eten. Dit is. De heilige maal is niet om het buik te vullen, maar het is een, om te herinneren wat Jezus deed voor ons aan de kruis. En het is een moment om naar onszelf te kijken en, en onszelf te oordelen. En kijken, Heer, hoe goed ben ik nu met U? Hoe goed bezig ben ik nu? Ben ik um, dingen die verkeerd aan het doen? Uh, hoe zit mijn leven? Hoe zit ik nu? En het is het moment van... Um, reflectioneren. Van, is dit, ben ik goed bezig? En veel mensen... Ik wil iets duidelijk maken. Veel mensen die zeggen van... Ik heb deze week geschreeuwd. Tegen iemand. Dus ik ga de avondmaal niet nemen. Maar dat is niet de, de bedoeling. De bedoeling hier is niet van... Oh, ik ben schuldig aan een zonde. dat ga ik niet nemen. De bedoeling is van... Hé... Hey, wat ik heb gedaan was verkeerd. Vergeef me God. Vergeef mijn zonde. Ik weet wat je deed aan de kruis voor mij. Nu. Um, ik, ik, ik, um, ik heb berouw van wat ik deed. Het is onszelf oordelen. En hij zegt hier. Als je zelf oordeelt. Dan word je niet oordeeld door God. Men, we moeten onszelf oordelen. We moeten onszelf kijken. En vergeef je vragen. En hij vergeeft ons. Dus. Laten we een moment nemen voor vergeving vragen. En daarna kunnen we gaan naar de avondmaal. Vader God, we komen in uw aanwezigheid, o Heer. We vragen vergeven voor alles wat we gedaan hebben... die u niet heeft behaagd, o Heer. Soms hebben we dingen gedaan... of soms hebben we dingen niet gedaan die we moesten doen. En u kent ons, o Heer. Vader, vergeef ons zonden. Vergeef ons fout, o Heer. Soms nemen we een verkeerde stap. Soms... Zeggen we het verkeerde woord. O oh vader. We willen deze moment nemen om onszelf te oordelen. En onszelf. Um, naar, naar onszelf te kijken. Niet naar een ander. Niet wat die ander heeft gedaan. Maar wat ik heb gedaan. En wat ik. fout um, heb gedaan oh heer. In naam van Jezus Christus. vergeef onze zonden. Vader. En dat we elke dag steeds meer. Op u zullen lijken, O oh Jezus. We steeds meer dichter bij u zullen zijn. En tijd nemen voor u, O oh Heer. Vader, vergeef ook wanneer wij geen tijd nemen voor u. Dat we tijd hebben voor alles. Behalve u, Heer. Heer, vergeef ook dit, dit zonde, oh Vader. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja, ik laat één minuut. Zodat je tot God kan praten. En dan gaan we verder. bidden voor, voor het brood. We kunnen naar voren komen, degenen die gaan meedoen. Wij hanteren wel dat dit een heel belangrijke ceremonie is voor de kerk. Dus wij hanteren dat mensen moeten gedoopt zijn. En om dit om mee te doen. Want de mensen die hebben laten dopen, die begrijpen wat het betekent. En die zijn um, die hebben ook de Gehoor gegeven aan het bevel van Jezus om zich te laten dopen, Vader God. Kom in uw wezigheid. Dank u voor het brood. Die protesteert uw lichaam, o oh Jezus. En um, die gaan we vandaag.